Ik zie u graag. En niet zoals vroeger, maar nog veel meer. Ik wil met u een nieuw leven beginnen. Stefan, nee. Wat? Je moogt zoiets niet zeggen. Hanna, ik meen het. Je weet toch dat dat niet kan, de kinderen die, die mogen meekomen. Ik, ik zal als een echte vader voor hen zijn. Maar nee, nekiek. Hoe moet ik je van u uitleggen? Dan... Wie zei er dat straks dat in de steek zal laten? Ja, dat was toch niet zo bedoeld, Stefan. Maar, hoe ik... dan wel, Hanne? Hoe dan wel? Kus me. Dat is vroeger, zoals was toen in Gent. Het is toch voorbij. Lees er van, hoe lang is dat nu geleden? Dat, dat was een jeugdliefde. Dat, dat, dat is nu toch... Maar, We zijn ook... hebben nog een heel leven voor ons. Anne, laat uw hart spreken. Opnieuw samen met mij beginnen. Zeg dat je me nog graag ziet. Anne, pallet, zeg het. Stefan, ik moet. Laat dat bellen, come on. Ik, ik weet dat die binnen haar. Stefan, dit hart... heeft geen zin. Het is het nummer van mijn man. Ach, oh, verdomme. Hallo, Pieter? Wat zegt je? Nee, ik zit bij een vriendin. Nee, die kent je toch niet?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 Hey. Ah Ronnie. Ah, ja, goed op tijd jong. Ah, ja ja, ik kan dan eerst wat kan duren Ah ja, eindelijk bij. Ah ja, ja ja. Allee. Of ze moesten onderweg eruit gesprongen zijn. Ah. Hij <laughs> hey, hoort Laten we er maar uit. Ja ja, wat Freya eerst, uh, eerst. Wat de ja ja ja ja hier zei. Ja ja. 2000 ja, ja. <laughs> dollar hadden we gezegd hè? Oh, maar dan ik het meer hier weg Freya. Ja. Oh, dat is toch helemaal wel net hier. Ja, dat zie we dat we zien. dat je. Zeg uh, toch geen kombies gezien in de buurt hè? Oh ja wel, ja wel, ja. Jawel, maar uh, ga maar roo of blauw strepen. Wat zeven! Leuzen, hou die bak op. Kom. Want de federale controleert hier alleen Ja, beter genoeg. hè? Heer die is direct weg. We dus zitten allemaal van achter, dus het is toch zeus. Hey, people! Ja, yeah, come on! We are arrived. hè? Hurry up! Allee, kom. Dit oh. is Nou, dit is nou. Dit is België. Oh, no, we we, we go uh, England, for, from Kosovo, to England. Yeah, yes, yes, of course, that, yes, naturally. But this lady here, she brings you to England. My boat? Uh, uh, that me we'll see. First you must sleep and eat. Oh, eat, yes. Yes, yes. Yes, come on, come. I take you to... Um, um, Onderdag adres is dat er niet, in ah, antennas. Onderdag uh, uh, adres hé, eh? uh, Freyatje. I take you to my underdag adres. <laughs> ja, ze vertrouwen zijn dat toch niet, en ja. trouwens, als zullen er maar een dak boven onderhoofd zijn. content. in mijn car, over daar. Oh, we... Zeg, bedankt Ronnie. Morgen is hier bedankt. Zeg, nou, en uit de nacht moderne uh, dat soort, <laughs> zijn er genoeg die naar hier willen komen, hé? Nee? Zeg, people, bye hé. Hey. Bye bye. Have a nice day.